Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het! ZFM in 2010 al 20 jaar live! Zandvoort op zaterdag. Gezellig, na een geslaagde kind in de dag. En dan moet je zo'n opening hebben bij een programma van vandaag. Je hoorde de happy days. Nou, de happy day was het zeker gisteren. Heel veel gezelligheid in zo'n En vanmiddag gaan we dat gewoon weer op de radio een klein beetje overdoen. Tussen 2 en 5 uur. Dank trouwens aan Boris Mulder. De muziekboulevard tussen 12 en 2. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Zo, daar hebben we dat er meer stout gehad. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag Rob. Ja, we mogen weer drie uurtjes lekker live. Helemaal goed. De studio. Helemaal goed. Zonnetje uh, gaat weer schijnen. Mo's dus, uh, programma is afgelopen en zonnetje breekt uh, gelijk dat door. Dat bedoel he? ik. Komt door de muziek. Maar he? nou had ik de laatste week het idee dat Mo toch wel weer wat, wat, wat andere muziek aan het draaien was. Maar hij ging vanmiddag nog een laatste half uur. was leuk even... hè, die plaatjes over Zandvoort die we allemaal gehad hebben. Ja, er zijn er meer dan ik had verwacht. Maar goed, we hebben natuurlijk onze standaard onderwerpen vanmiddag. En dat uiteraard de evenementenagenda. En er zijn nog wel al wat evenementen. Uh, de filmagenda uh, van het circuit uh, uh, Circus Zandvoort. Uh, nou, natuurlijk nog wat politieke nieuwtjes. Wij zijn uh, als CFM uh, van de week ook uh, uh, besproken. Ja, zag je dat? Ja, Zo, hey. ja komen we straks ook nog de even op De penningmeester druk. is lekker bezig. Ja, die penningmeester die, uh, die laat zijn gezichten op de juiste plekken en op de juiste tijdstippen zien. Voor de rest, uh, daar wordt natuurlijk weer gevoetbald. Tegen kennen mijn land vandaag. Uit thuis? We uit uit, uit Pimulierstadion, dat is de locatie. Oh, oké, okay. dus uh, onze vaste verslaggever Joop van Nes zal daar uiteraard een live verslag van doen. Uh, het laatste uur hebben we natuurlijk nog internationale golfnieuws, autosport of internationaal voetbalnieuws. We hebben nog wat dartnieuws als we er tijd voor hebben. We gaan dus natuurlijk straks het weer weer krijgen van uh, Lex van der Hoorn. Om half drie. Rond half drie en vanmiddag komt Jacques Jongmans nog even langs. Om te vertellen dat hij op uh, 5 mei een speciale ZFM-uitzending heeft. Oh, voor de vroege vogels. Voor de vroege vogels. Ja, tussen 8 en 11. is 8 en 11, maar daarover verder. En natuurlijk veel muziek, hè. Dat gaan we zeker doen, eh, vanmiddag Albert-Jan. Dat gaat goedkomen. Okay. Hier is Alice en moi Lolita. Moi je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 Sick, of well, the thing I gotta do. I can't uh, get uh, no kicks, I always gotta follow rules. Boy, it's making me sick just to make the lousy bucks. Gotta feel like a fool. And the mama used to say all the time, What's the matter, you? Hey, gotta uh, no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's uh, not so bad, it's a nicer place. I oh, shut up for your face.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 What It's bad. It's a nice place. Shut up your face. That's great. do the Ken je het plaatje Albert Young of niet? Ja, maar ik ken hem volgens mij van, een, van, van de Young Ones of zo. Joe Dodger was dit uit 1981 alweer. Uh, Shut up in your face. Plaats nummer 1 trouwens hè? in 1981. Ja, ah, okay. het is zelfs een grote hit geweest. Nou. Gezellig zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Het zonnetje schijnt en wat het weer de komende dagen gaat doen. En de rest van de dag horen we straks om half drie van Lex van den Hoorn. Live vanuit de studio. Live vanuit de studio, maar eerst even wat ander nieuws. albert ja, ja, wellicht voor de luisteraars die het zou kunnen zijn ontgaan nog even volledigheidshalve. De mededeling dat Wilfred Taters alsnog wethouder is geworden. Hij is met 9 tegen 8 stemmen alsnog benoemd tot wethouder. De benoeming van de Liberaal vond plaats tijdens een extra raadsvergadering die vorige week woensdag speciaal daarvoor was uitgeschreven. In de praktijk werd Taters dus gekozen met 9 stemmen voor en 8 tegen. Opmerkelijk daarbij is dat de coalitiepartijen VVD, CDA, PVDA en Sociaal Zandvoort samen over 10 zetels beschikken. Niet iedereen binnen de coalitie heeft dus voor Taters gestemd. Nadat de heer Taters de belofte had afgelegd, nam zijn partijgenoot Hans Drommel zijn plaats in. Het college kan zich nu gaan buigen over de portefeuilleverdeling. Was leuk trouwens, he, gisteren met de burgemeester. Dat hij even bij iedereen naar langs kwam. in je dorp. Rondje hij deed, dorp. Hij deed dat Rondje dorp. Helemaal met goed. de aanhang erbij, natuurlijk. Hartstikke leuk. Ja, ja, goed. Ge, nou, gevolg noem we dat. Gevolg, ja, ja. Zo dan noem je dat dan. Dat dan doe ik <laughs> Nee, het was hartstikke gezellig gistermiddag. Uh, met lekker veel uh, live-optredens in de uh, Halterstraat en in de Kerkstraat. En noem maar op. En in, de race, natuurlijk. race. We, we hebben de opvolger voor uh, onze dorpsomroeper. Die is benoemd. Die was vanmorgen in Goedemorgen Zandvoort. Die gaat eerst een half jaar stage lopen. En dan mag hij, dan staat hij er voor. Nou, volgens mij gaat het wel lukken hoor, als ik hem zo hoor. Dat komt ja, wel goed hoor. Gaat dat gaat wel we gaan we gaan we goed. We rellen, volume genoeg, zomaar maar zeggen. Hier is een Night Like This. Zijn nog eens mooi overvallen zo in de studio op de zaterdagmiddag. Zijn we, gelijk, zijn gelijk we de blij de mee. Vol. Dank jullie wel heren. Helemaal geweldig. Want ik heb hem voor me. Ja, de uitgave 2010 van de oprechte Oomsteek Courant. En hij hey. ziet er helemaal gelikt uit. Nou, Willem, een van de, van de heren die binnen is gevallen in de studio. Die zit aan de microfoon. Goedemiddag Willem. Goedemiddag. Ja, de oprechte Oomsteek Courant. Wat ziet hij er mooi uit. Jaargang 1 nummer 2 die ik in de handen heb. Ik heb hem nog niet gelezen, maar kan je er wat over vertellen? Nou, er staat weer veel wetenswaardigheidjes, uh, wetenswaardigheden in van Oomestee, van de gasten die daar komen. Uh, natuurlijk wat interviews over mensen die uh, heel af en toe bij Oomestee komen, die, we dan, uh, die meestal van elders komen. En dan vragen we dan het een en ander uh, wat hun doel is om naar Oomestee toe te komen. Er staat natuurlijk ook weer een uitstapje in wat we met Oomestee hebben gedaan naar een bierbrouwer in Amsterdam... We hebben de opening van het badseizoen gedaan, waar ook foto's van vermeld staan, dat hebben we gedaan, ik meen op ja, 10 het april. Ja, dat is een mooie, mooie foto, <laughs> ik heb hem toevallig voor me. Het dat was het... erg koud die dag, dat kan ik je verzekeren. Oh ja, ja. Nou, het ziet er warm uit hoor zo. Het ziet er wel warm uit, maar het was toch wel gemeen weer. En dat hebben, we dus, hebben we dus bij uh, Talassa gedaan, uh, we zijn uiteindelijk het water ingegaan, we moesten tenslotte ook het zeewater keuren natuurlijk, voor de blauwe wimpel van uh, Zandvoort. Kijk, dat bedoel ik. Hey, Oomsteen uh, Café uh, aan, uh, aan de Zeestraat. Ja. Dat zeg ik goed, hè? Ja, ja. Dat zeg ik helemaal goed. Nou, uh, ook uh, actief met uh, biljarten. En daar staat ook een uh, stukje over in. Daar staat onder andere een stukje in over uh, een dinsdagavond biljartclub. Die mensen biljarten al 29 jaar met elkaar. En die zijn op dit moment zover dat ze waarschijnlijk gaan promoveren naar andere klassen. En dat betekent dat ze niet meer op de dinsdagavond kunnen biljarten. En dat ze waarschijnlijk naar de maandagavond moeten. Maar daar hebben we weer een probleem. De maandagavond is al bezet door een club in Oomestee. Uh, en daar zit onder andere Peter Verstegen, beter bekend als Peter Lip. En die heeft daar grote problemen mee. Want die moet natuurlijk altijd op maandagavond spelen, omdat hij dinsdag dan lekker uit kan rusten. Uh, nou is er alweer uh, uh, een gerucht oh. dat Peter dreigt over te stappen naar de andere club. Oh. Dus er is een beetje strijd in die club. Oké, okay, daar waren we niet verder over Nee, de spa Spanning alom. Ja, Willem, de oprechte of de oprechte Omsteen Courant die ik voor me heb liggen, de tweede, tweede keer dat hij uitkomt. Hoe zijn jullie zo op het idee gekomen om zo'n krant uit te brengen? Dat kwam, de vorige editie heb je gelezen. Wij hadden met z'n allen een schaatstoertocht gemaakt. En daar hadden we een leuk stuk over geschreven. Dat wilden we geplaatst hebben in de Zalvertse krant. Hadden we foto's bij gedaan, maar helaas dat werd niet geplaatst. En dat zat ons niet helemaal lekker, juist omdat we zo'n prestatie hadden neergezet. En toen hebben we besloten zelf een krant uit te geven. Dat maar zelf doen. Nou. Dat maar zelf doen. Eigen initiatief. Ja. Helemaal goed. Joop van Es, hey, check this. Ja, ja, ja. Dat, Dat zijn jouw woorden. Nee, want er ziet er helemaal gelikt uit. Eerste exemplaar was ook een leuke krant, maar volgens mij eh, is deze nog veel mooier. En provocaties. Eh, ja, is dit, zit is dit er een sneller, speciale hè? Rob Harms editie? Nee, nee, nee. nee ja, nou, ja. Ja. Zo wordt hij voortaan gedrukt. Oké, okay, nee, nou, je ziet er helemaal gelikt uit. Uh, ook door adverteerders uh, mogelijk gemaakt? Ja, er staat, uh, daar staat, Dan kun je wel even kijken, op de laatste pagina, een hele mooie advertentie van een makelaar. Waar iemand uh, ja, noodgedwongen zijn huis moet verkopen. Oh ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, een... Wou je er wat over zeggen, of niet? Uh? Ja, nou, dus dat is een licht een beetje te gevoelig. Uh, oh. Daar moeten we nog even een beetje mee oppassen. Oké, okay, maar mensen die, die die bulletin graag willen bemachtigen, uh, gewoon naar de gaan? Ja. Gewoon bij Oomstee verkrijgbaar. Oké. Okay. helemaal gratis. Helemaal gratis en uh, voor iedereen uh, beschikbaar. Hoeveel exemplaren hebben jullie uh, gedrukt? Daar liggen er sowieso altijd 50. En tussendoor uh, blijven we aanvullen. Oké. Okay. Ah, okay. Nou, en Linda die heeft uh, een makelaarsdiploma gehaald. Ik zie verder de advertentie in de krant. Ja, ja, ja, ja. En die heb je gezien nu. Ja, tuurlijk. Okay. Ja, het, Kleuren op wagen. Albert-Jan, jij mag de rest van het programma gaan doen. Want ik ga ja, de, krant even ja, lezen. Ja, de krant even lezen. Maar ja, ik vind het interessant. Ja. Ja. <laughs> goed, uh, ja, verder ja. nog wat ja. te ja. melden over de, ja. het bulletin. Uh, elke editie staat er ook een, uh, ja. we hebben een rubriek Crea met Bea. Uh, dat is een uh, bijzonder uh, aardige dame. Hm. Die telkens uh, met leuke recepten komt. En, uh, zoals we dat vorige keer al hebben vermeld. En nu staat er weer een prachtig mooi recept van haar in. Okay. En zeker de moeite waard om een keer te eten. Is het nou zo, uh, Willem, dat, uh, dat jullie het uh, enige café zijn uh, in uh, Salvoort en omgeving die een eigen krant uitbrengt? Dat Volgens klopt. mij wel, hè? Ja, klopt helemaal. Ik ben benieuwd hoe lang dat uh, nog zo blijft. Uh, ik hoop nog heel lang. Ja, kijk, een heleboel, een heleboel van die uh, kroegen die hebben natuurlijk wel zo'n zo prikbord uh, in de kroeg hangen. Maar uh, deze komt natuurlijk, uh, die verspreidingsveld is veel groter. Dus hij komt bij meer mensen onder de aandacht. Hij komt zeker bij meer mensen onder, onder de aandacht, want er zijn natuurlijk ook uh, kroegeigenaren die ook wel bij omste komen en die zien dat en die nemen hem toch mee. En ja. Misschien dat ze zelf dan met ideeën komen daarvoor. Dat is natuurlijk best mogelijk. Oké. Okay, en ik zie in een, een uh, als we klaar zijn met crea de punten. met he? Bea. Oh, Heb dat je ziet je het crea er heeft right? gevonden. Ja, ja, ja. En wat staat er nou in? De Spaanse stierenballenpizza. Dat wordt echt. Moet je de foto zien? <laughs> Stop, ander woord. Oké. Okay. Goed, maar in ieder geval een uh, ruime oplage te verkrijgen uh, in de Oomsteen. En we hebben ook een uh, buitenlandse rubriek erin, ja. Voor uh, mensen, uh, gaat het ook de grens over? In het Frans? Nee, nee, dit keer in het uh, Russisch. In het Russisch? Ja, dit keer het Russisch. Oh, oh ja, dit ja. <laughs> Nou, ik uh, kan het niet lezen niet, uh, als je het niet erg vindt. Nou, ik wil het al een keer voor je vertalen. Ja, echt waar? Ja, dat is ja. geen probleem. Nou, uh, begin maar. Wat staat nou, er? Nou, op dit moment nog niet. Even kortzamegevat. Dan moet ik even wat? de papieren erbij pakken, maar <laughs> dat heb ik dus uh, op de redactie liggen. Dat kan ik helaas nu niet doen. Gaat het ook over Oomsteen, dat uh, artikel? Ja, en de gasten van Oomsteen. Oké. Okay. En is gevonden in een Russische krant ja. die daarover schrijft. Ja. Dat is toch wel uniek, ja. hè? Ja, tot ver, tot ver in Rusland en Siberië bekend. Maar goed, uh, dit is de dus, deze tweede oplage. Hoe vaak per jaar, zijn jullie de voornemens per jaar te verschijnen? Elke twee maanden. Elke twee maanden? Oké, okay, dan, dan moet er veel gebeuren in twee maanden. Uh, we hebben er wel veel werk aan, ja. Dat ja, ook, uh, maar ook veel, veel dingen georganiseerd natuurlijk. Uh, goed luisteren elke keer. Hè. Dat is, ja. uh, dat is oren open houden. Ja, oren open ja, ja, alles dus, wat dus, je in de wat gebruikt ja, wordt. Uh, gebruikt en misbruikt. Ja. Helemaal leuk. Maar in de succes, goede zin van het woord, uh, ja, uiteraard. Succes met, uh, met de krant. Dankjewel. En nu we toch uh, even bij de oomste zijn. Uh, dit is... Uh, Getackled. getackled. Uh, aanstaande aasta vrijdag, <tolk> niet vergeten. Op 7 mei vanaf 9 uur, top jazz. Niemand minder dan Kloes van Mechelen en Friends. Gratis entree, aanstaande vrijdag, 9 uur. Café Oomstee. Geweldig. Dank jullie wel. En ik ga hem zeker lezen hoor. Jullie ook bedankt. Dus jij neemt het even over, albert -Jones. Ja, Ik, ik ben aan het lezen. Oké. Okay. zit maar een lang nummer op. De, ja, de deze, die ken je nog wel. Ja, die ken ik wel. Murray Head, hè? One Night in Bangkok. Show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 Nou, mochten mensen op dit moment aan het luisteren zijn van dat café aan de Halterstraat. Meneer Mulder, die komt wat later, want die heeft uh, de oomsteemkurant uh, op dit moment in zijn bezit. En dat vindt hij heel erg interessant. Ja, die moet overwerken. Ik een kwartiertje later ook. Ja, een kwartiertje later. Ja, later. Oké, okay, hou er maar rekening mee. <laughs> Zo doen we dat, hè. Concollega's onder elkaar. Helemaal goed. Het is even uh, van half drie en dat betekent tijd voor het volgende. En het weer van vandaag is lekker Albert-Jan, maar uh, Lex van de Hoorn weet natuurlijk of dat zo uh, gaat blijven of niet. En hij is aanwezig in de studio. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Lex. Lex van Meteopagina.nl Helemaal. Helemaal. Nou, wij zijn heel benieuwd. In ieder geval uh, jou dankbaar voor uh, de mooie koeminedag qua weer gisteren. Gistermiddag het zonnetje. Het begon niet zo goed hè. Nee, oké, okay, maar toen ik wakker werd, toen was het uh, uiteindelijk wel weer... <laughs> Jij wacht tot de, tot de zon gaat schijnen. Ja, dat bedoel ik. Nee, toch nog een lekker zonnetje ja, en ik, ik was gisteren in Amstelveen. En dat, dat duurde wel even hoor, voordat daar de zon doorkwam. Dus jullie hebben echt mazzel gehad hier in Zandvoort. Oké, okay, want hoe laat begon het daar dan? Nou, een minuutje of uh, drie, half vier. Oh, joh, Wat hadden we, hadden we, al, we? Al, lang hadden we ja, al lang zon. Ja, dat al. weet ik. Ja. Ja. Uh, maar vandaag begon het ook niet zo best, hè? Nee. Nee. Nee. nee. Ik denk, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. <laughs> nou, het ging dus weer. En nu schijnt de zon. En die blijft dus echt schijnen vanmiddag. Dat gaat echt helemaal goed. Er stond vanochtend een, een, een, een vrij krachtige zuidwestenwind. Die wind is inmiddels is die gedraaid naar het noordwesten. Dat heet dus ruimen. En als de wind gaat ruimen, dan gaat meestal uh, het weer beter worden. En dat klopt ook wel. Uh, de maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 13 graden. Op dit moment is die uh, 11 graden, rond de 11 graden. Maar als de zon uh, lekker doorzet, dan uh, halen we de 13 graden nog wel. Hoewel... De normale temperatuur in deze tijd van het jaar is 15. Dus ja, we, moeten... we zitten er nog even onder. Hoewel, morgen wordt het nog, uh, nog koeler. Dan gaan we naar de 9 graden toe. Dan is het bewolkt en vooral smiddags is het regenachtig. Er wordt aardig wat regen verwacht. En er staat een vrij krachtige noordoostenwind. Dus uh, guur weer. De avond en nacht die gaan ook regenachtig verlopen. En maandag... Dan is het meest bewolkt met vooral s'morgens regen bij een vrij krachtige noordelijke wind. En de maximumtemperatuur, schrik niet, komt uit op 8 graden. Maar. Huh? Zo, nou oh ja, dan moeten we toch weer aan het werk. Jawel, jawel. Maar toch eh, liever ja. heb ik dat lekker weer. Ook als ik aan het werk ben hoor. Oké, okay. ja. ja. maak je een stuk vrolijker. Maar goed, het gaat weer langzaam achteruit. Dus we genieten vandaag. We genieten vandaag echt. Vandaag... Je moet het uh, vandaag echt pakken. Hé hey Lex, en als ik nou uh, de zee in wil duiken, welke temperatuur krijg ik dan om mijn oren? Eh. Uh, dat valt best wel mee. Dat is 11,5 graden. Oh. Dus maandag? Als kan, het 8 kan je beter de, is, beter de zee induiken? Ja, beter de zee induiken. Oké. Helemaal goed. En woensdag heeft bijna iedereen vrij. Want één keer in de vijf jaar dan is het een officiële vrije dag, hè, zoals dat zo maar heet. Ja, en en... Hebben we hebben het over bevrijdingsdag. Krijgen we dan de zon ook op woensdag? Heb je nou, daar ook uh, inlichtingen over? Dan begin ik even met de dinsdag. Oké. Okay. Dinsdag is het droog, dus dat ziet er al goed uit. De luchtdruk die gaat stijgen naar rond de, moet ik even een omdraaien, naar de, rond de 1030 hectopascal. En dat, uh, dat duidt op goed weer. Uh, in de loop van de dag gaat het opklaren dinsdag, het is droog, het is nog wel koel cool. en de nacht die gaat ook droog verlopen en 5 mei woensdag, dan hebben we een periode met zon en de temperaturen komen uit op ongeveer 15 graden. Oh, oh lekker hoor. Ja, perfect. En 15 graden is normaal. Ja. Dus mensen hoeven geen, geen jas mee te nemen als ze naar bevrijdingsdag, bevrijdingspop in Haarlem gaan? Nee. Nee, dus dat, uh, als de verwachting uitkomt zoals nu de berekeningen zijn, ja. dus ik hou dus wel even, even de slag om de armen, om ja, armen ja, uiteraard. Dan, maar, dan, uh, dan ziet het er heel goed uit. Ik moet zeggen, sinds jij weer uh, live het uh, weer doet, uh, komen de voorspellingen altijd uh, goed uit. Dus ja. we zijn blij dat je weer terug bent. Ach, helemaal, ik ben blij dat jullie blij zijn. Ja. <laughs> ja. En mensen die het uh, weer willen volgen elke dag, die kunnen waar terecht liks. Op uh, www.meteopagina.org. En dan kan je hem ook nog op je mobieltje krijgen op www.meteopagina.nl slash mobiel. En uh, dagelijks op de televisie op uh, de kabeltekst op ZFM Zandvoort. Van ZFM, kanaal 45. Helemaal. Lex, mag ik je weer hartelijk danken. Ga je nog even naar het strand toe vanmiddag? Of? Nou, dat gaat op dit moment uh, hou ik het even kalmpjes. Je houdt het even kalmpjes. Kalm zetje. Kalm <laughs> Oké, okay, Lex, dankjewel. En volgende week gaan we elkaar zeker weer spreken. Tot volgende week. Tot ja, volgende week. Bedankt, Lex. Dat was Lex met het weer en als de zon maar schijnt, hè, dan gaat het plaatje van Ander van Duin ook over. Als die bovenaan de hemel staat, is het net of het beter gaat.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 But sworn, my love, and I'll no longer be a captain.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 Ik had een tijdje niks te doen. Het was vroeger het seizoen. Zo van alles mag er niks moeten Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt, precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, genon vijzer rommel een klavertje vier. Dagen als deze zijn schaars. Dus klagen we niet niet hier. Allemaal goed de zoeken naar vertier. Moeven naar een plekje. In de vaste koe van een vier. Ken de haar, via, via, zij me via. Ook. Ik had zoiets van, we zien wel, hoe het loopt. naar wat ik wil ja. Laat ze rond, tijd om te vertrekken. Zijn we op weg naar huis, nog een bericht.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 Nu al gaan slapen, nee toch? Het is kwart voor drie. Nog lang niet gaan slapen, want er wordt uh, onder meer druk gevoetbal vanmiddag uh, in het uh, Stadion in Haarlem. En voor die wedstrijd uh, Kennerland SV Sanford is Joop van Nes daar aanwezig. Goedemiddag Joop. Goedemiddag, heren. Ja, uiteraard ben ik hier aanwezig op een zo'n overgrote Piemelier Sportpark. Doe je weer goed? hè? Met een beetje wind en er staat in de, de lengtrichting van het veld. En Zandvoort heeft, de Tosman, heeft speelt met de wind in de rug. Ik weet niet of dat verstandig is, maar dat merk ik wel later. Want normaal gesproken kun je beter tegen een vijfstakken wind inspelen. Dan uh, moet je de bal wat korter houden en laag houden. En daar is Zandvoort uh, normaal gesproken heel erg goed in. Waar het niet dat wij hier op een veld spelen? Nou, echt, ik zweer het je, de, de, de tuintjes in de, in, bij de, de telers in Zand van Noord zijn er, zien de veel bij dan hier, want het is één, uh, ja, ja zal, hoe zal ik het noemen? Een knollenveld eigenlijk, ja, het is echt ongelooflijk. Maar goed, de wedstrijd is ondertussen een kwartier uit inderdaad, bijna 16 minuten al, en uh, ja, er zijn er uh, nog een, wat uh, ja, aftassende... Uh, handelingen hier en daar. Uh, Zantwoord heeft nog niet echt veel kansen gehad. En uh, daarentegen ook uh, Kennermeland niet van de speler uiteraard tegen. Maar wat, uh, wat veel interessanter is, is namelijk degene die uh, met als derde naar de na-competitie gaat. Want daar heeft uh, zowel Kennemerland als Overbos kans op. Zandwoord is al geplaatst omdat ze de derde periode gewonnen hebben. Dat komt omdat csw geworden een andere periode al heeft en dan gaat automatisch die andere periode van CSW gaat naar de nummer 2 en dat de zandvoort kan niet meer ingehaald worden door de nummer 3. staat staan vier of vijf punten los, dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. De zandvoort heeft dus die laatste periode gewonnen en gaat naar de na-competitie voor een plek in de eerste klasse volgend jaar en dan weten we pas vol, uh, volgende week uh, wie daar de tegenstanders van zijn. Uh, wat is er aan de hand verder met Zandvoort? Even kijken, Remco Ronde is weer terug. Die heeft uh, een operatie gehad aan spataderen, kon een tijd niet lopen, is nu weer terug en staat in de basis. En voor de rest is het eigenlijk hetzelfde team als vorige week. De stand is uiteraard nog 0, want anders had ik het eerder gemeld. En we komen later graag nog bij u terug voor een verdere reportage. Oké, okay, dankjewel Fris vanuit Haarlem. staar je senza aan, l'ho lasciata, laat le braccia allemaal Era je innamorata per i fianchi l'ho bloccata bent ne je bent marmellata. Oh yeah. Baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me's sgusciata, Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata. La chiappata l'ho frullata, e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E Zalmense klanken op zich. Ja, ja, zeker hè. Nee, voel jij hem ook zo? Ja. Op de zaterdagmiddag van CFM. En uh, ja, de zon schijnt er uh, ook in Alem, uh, bij het Pim Milieu Stadion De voetbalwedstrijd Kennemeland, SV Sanford. Okay. Jap, hoe is het okay. daar? Okay, ja, Sanford heeft op dit moment eigenlijk het beste van het spel. Heeft net een kans gehad na een hele mooie paas van Max Aardwerk op uh, Naartselberg. Berg haalde uit, maar vierde de keeper ging hier op de paal weer het veld in via de paalveld en, en Remco Rondé, die kon de bal bijna niet afmaken. Zandt er nu in aanval. Uh, uh, Nacho Berg op de rechterkant uh, probeert een voorzet te geven, wordt gestopt door een verdediger van uh, Kenneth team naar voren kan spelen na een maatje in zijn voeten. Maar er zit, wordt uitgezeten uitgezet Gira Kool. die dat betekent dus dat de Cole op de rechterkant dus niet uh, beschikbaar is en er wordt een lieve paas gegeven. Maar daar is uh, Boy de Vet. heel simpel bij, heeft de, de, de, de bal onder controle, volledig onder controle en speelt Jan Sonneveld in Sonneveld op de berg de kant van het veld. Diepe bal gaat hij geven op Nuitse Berg. Oudberg probeert er door te poppen, maar hij mist die bal. Want anders had ik al zomaar een vrije doorgang gehad naar het doel. Maar het is niet anders. Kennenbeland is dit moment een bal bezit. Dus berg, heel erg gehaast. Probeert hij die bal te pakken. Komt een bal van Kennenbeland. ...wordt gekopt door Pittrik van der Hoort in de voeten van de Kennenbelander. Weer naar voren toe, Jan Sonneveld en balbezit en controle naar Gira Kool. Kool naar Berg, Berg, Kool. Het voorzet komt daar van Kool en dat is buitenspel gevlacht en gefloten door de schijnzetter... ...die om tot dit moment, en we spelen nu eigenlijk al 26, 27 minuten, het niet echt moeilijk heeft gehad. Kennenbeland, trap uiteraard naar dit buitenspelgeval. De, de bal gaat voor Zanten gezien naar de linkerkant van het veld. Wordt daar opgelopen, wordt helemaal niet gehinderd. Daar in het spel van Camerland. En daar is eigenlijk dan Bas erbij. Wordt breed gelegd. En dan komt hij hier omdat 1-1 zijn. Oh, daar moet echt. En nog een keer, tot twee keer toe. Tot drie keer toe. Is het daar? Mooi, die vet. Die Zandvoort. Tot drie keer toe. Let op wat ik zeg. Zandvoort voor een achterstand. Op dit moment een onderrechte achterstand belet. Maar het was een heel zwak verdediger van de Zandvoort. En het is goed dat de vet daar echt gigantische. Nou, je zou het eigenlijk moeten zien. Maar kartachtige bewegingen. Um, uh, Einde huis had. Om die bal uit zijn doel te halen. En, en nu uh, is het dan eindelijk een beetje rustig spel gekomen. Zat van mag gaan gooien. Aan de linkerkant van het veld. Uh, Stijn Stoppler uh, uh, gaat dat doen. Hij gooit daar, even kijken, Dat dan steeds de bal. En Bas Kalis, Kalas terug naar Stobbelaar. En die, wordt, uh, die mist die bal. Dat betekent dat uh, Kennemerland mag ingooien mag doen op de helft van Zandvoort. Wordt helemaal teruggeroepen, want inderdaad, de bal werd ongestreed, de middellijn, werd die uh, uitgespeeld. En de speler van Kennerland wilde dat we met die of 10-15 verder doen. Nog steeds is er nu in balbezit. Wordt gefloten. Ja, inderdaad. Overtreding van een van de zandvoerders. En we krijgen een vrije schop voor Kennerland aan de linkerkant van het veld. En dat is nou toch wel een bol. Ik kent zeg maar ja, je weet het maar nooit. Eh, Kennerland heeft de wind tegen. Dus met een beetje curve kan je goed terechtkomen. Komt die bal. En het is Martijn Paap, die kan wegkoppelen via Max Aarderen. komt hij daar, kijk, nee, net niet bij Michel Graan terug. Het is nog steeds Kennermeland in bal de helft van Zandvoort. Op de linkerkant van het veld gaat daar een voorzet komen. En, dat, en daar, en dat, nog steeds, is dat Kennermeland. waar Boy de Vet, die kan die bal onder controle houden. Heel simpel, niet zo moeilijk. En Sandvoort mag weer gaan proberen een aanval op te zetten. Nog steeds de vet die in zijn doelgebied met de bal aan de voet loopt. En nu de bal dan eindelijk oppakt om naar voren te brengen. Oh, dat is een hele slechte. Goor, kan Bas die bal uh, uh, onderscheppen. Uh, via Aardewerk probeert hij weer bij Kalis te komen. Dat lukt niet. Kenembland in bal bezit. op de middellijn. Aan de linkerkant van het Zonvoetse veld nu. En probeert probeert Martijn paard die bal uh, over de zijn. Dan wordt hij gepasseerd. Paard wordt gepasseerd. En gelukkig staat Kool daar uh, om die bal tegen te houden. Maar weer is het Kennemeland die bal vol kan brengen. En achterin het uh, Strashofgebied kan Kennemeland er net niet bij komen. En staat Patrick van der Hoort op zijn plaats om die bal te ook kunnen onderscheppen. Maar dat hoort naar nee, en daar het gefloten voor het buitenspel. Inderdaad, goed gezien voor de scheidszetten. Gerard van Diemen zag het niet, maar de had het goed in de gaten. Het buitenspelgeval gefloten door de scheidszetten. We hebben gespeeld op dit moment bijna 30 minuten. De Sander van steeds 0 0 bij Kennerland tegen Zandvoort. Dankjewel Jop, en zo meteen in het volgende uur uiteraard veel meer over deze voetbalwedstrijd. Graag tot zometeen. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.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 Het rechercheteam zware criminaliteit van de Marchaussée deed sinds vorig jaar onderzoek naar de groep na een aantal tips. Bij een 1 mei-manifestatie in Griekenland is het tot ongeregeldheden gekomen. In de Noord-Griekse stad Thessaloniki vielen demonstrerende jongen banken en winkels aan. De politie gebruikte traangas om ze uit elkaar te jagen. Griekenland zit in een diepe economische crisis en mensen grijpen de dag van de arbeid aan... om te protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen. In Duitsland was het gisteravond onrustig. In Hamburg raakten 17 politiemensen gewond. Betogers gooiden daar met stoeptegels en staken vuilnis. Bakken in brand. Op de A44 van Wassenaar naar Amsterdam is vanochtend vroeg een man doodgereden. Hij liep op de snelweg en werd in het donker geschept door een automobiliste. De politie heeft geen idee wat de man daar deed. En Bij Abbenes in de buurt van Lisse zijn zeven mensen gewond geraakt bij een botsing. Vanwege de omvang van het ongeluk werden twee trauma-helikopters ingezet. Een busje en een tegenligger reden op de tweebaansweg frontaal op elkaar.